Drie uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De rechter in Hongarije heeft de Nederlandse atleet Rolf B... veroordeeld tot vijf jaar cel voor drugshandel. De andere verdachte, Gert-Jan N., kreeg ook vijf jaar. Eerder hadden ze ingestemd met hogere celstraffen van 8 en 10 jaar. Rolf B. en zijn vriend werden vorig jaar op het Hongaars muziekfestival Siget... betrapt met een grote hoeveelheid ecstasypillen en joints. Die verkochten ze vanuit hun tent. De straatwaarde was zo'n 300.000 euro.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 President Trump had opdracht gegeven voor de aanval omdat hij Soleimani verantwoordelijk hield voor de dood van miljoenen mensen en aanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Iran wil dat behalve Trump ook 35 andere Amerikaanse functionarissen worden gearresteerd. Het RIVM meldt twee nieuwe doden als gevolg van het coronavirus waarmee het totaal aantal sterfgevallen op 6107 komt. Gisteren kwamen er geen overlijdens bij. Verder zijn er drie nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, net als gisteren. In totaal zijn er nu 11.874 mensen in het ziekenhuis opgenomen geweest. De jongens van 13 en 14 die met oud en nieuw de dodelijke flatbrand in Arnhem veroorzaakten... kregen geen straf. Wel moeten hun ouders 75.000 euro betalen aan de nabestaanden. In de nieuwjaarsnacht staken de jongens vuurwerk af in de hal van de flat. Een vader en zijn zoontje kwamen later om in een lift. Tegen de twee jongens was 60 uur werkstraf geëist...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 dat dat uh, gepubliceerd zou zijn op de gemeentelijke website. Dat is dus niet het geval. Nee, dat doet de gemeente niet. Dat komt in de Zandvoortse oh, de, Courant. Inderdaad, dat staat dus wel in de Zandvoortse Courant... en niet op de gemeentelijke website. Verbaast me toch enigszins. Ja, mij ook. Ja, oh, ja, ja, ja, ja. Ja. Zie je dat vraagteken boven mijn hoofd? Ja, nee, klopt. Ik bedoel, uh, ik zou het ik zou toch eerder op de gemeentelijke website uh, verwachten, zoiets. Maar dan staat het in de Zandvoortse Courant. Ook dat roept weer wat vragen. Wordt vervolgd. Zo van we heleboel van dinsdag niet zo lang erover te vergaderen. Want iedereen weet al wie wat gaat doen. <lacht> ik, ik, uh, ik, ik verbaas mij slik. Ik ga jou straks bellen wie de, de nieuwe wethouder is. <lacht> Goed, verder gaan we. De, welkom nogmaals bij het tweede uur. Wat gaan we doen? We gaan nog even verder uitdiepen over die aanvullende financiële steunmaatregelen voor de ondernemers.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 En kijken naar de enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Het tweede uur. En je kan overal luisteren, waaronder uh, uiteraard op www.zfmzandvoort.nl... of de ZFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu. Hij is gratis verkrijgbaar. Ja. Voor iedereen blijf je op de hoogte van de laatste nieuwsjes. hoe je het geluid van Zandvoort? Ik kijk onder meer naar de webcams op de strand. Nou ja, wat wil je nou nog meer? Goede... Nou, goede muziek op de zaterdagmiddag. Nou, die hebben we zeker voor je. Here is Dan, Big body. Had Never left a voicemail the bitch got the message. big body. fast.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 Waiting on the car, Iraqi League. We ain't taking nothing small. I'm over. Me and Big Body. I choose up, baby. Let me show you how I'm rocking with that. Yeah. That's a big body.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 You know I don't like it when you do that. I really don't like it when you do that. So why do you do it? You know I don't like it. And you know you shouldn't do it, so don't do that. I really don't like it when you do that. You know I don't like it when you do that. So why do you do it? You know I don't like it, and you know you shouldn't do it, so don't do that. But I bad I do that, but I did that I do that, but I bad I do that. You know I don't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 See to the heat. Je plekken die je bij moet hebben, en te zien dat het goed is. Te zien dat we het bruisen en met vodka en met balking. tussen ik spande. Ah, en dan zitten we hier. What I don't know, but I was just a young and in the work, so I put my headphones on, sing and ring the alarm. Another sound is dying. Whoa, whoa hey, feel the sunlight.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 zonnige weer van de afgelopen dagen. Dat past wel een beetje deze plaat, hè? Cold Kimo hoorde je, en uh, To Tomorrow. Daarvoor trouwens uh, Bluff en Geiken-Anaar en Zouterlanden Hebben ze daar ook een uh, Watertorenplein in uh, Zouterlanden. Albert, ja? Vast wel. Ik moet even een bruggetje maken, ja, ja, natuurlijk. Er nee, uh, is geen bruggetje meer. Het <laughs> is gewoon een dam. We gaan naar uh, Watertorenplein toe, want uh, daar heb je nieuws over. Ja, aanstaande maandagochtend zal een groot bouwbord uh, van het plan Bad Zandvoort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 De plaatsing van het bord uh, onderstreept dat de voorbereidingen voor de herontwikkeling definitief zijn gestart. Supervisor, uh, terwijl er een hond uh, onder, onder mij, juist. Goed, dat was een hond. Uh, goed, de plaatsing van het bord onderstreept dat de voorbereidingen voor de herontwikkeling definitief zijn gestart. Supervisor George Polman van AG Architecten. De samenwerking met alle deelnemende partijen loopt voorspoedig.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 Dit wordt vervolgd. Ja, in de, start, in de start is er, uh, Albert-Jan. En dan nou nog uh, even afwachten wat uh, de Watertoren zelf gaat doen natuurlijk. Ja, we, we hadden het erover, hè, hoe het dan eruit zou moeten ja, zien. Ja, wij, nou, we wij, wij, wij, ja. wij zijn eruit. Wij zijn eruit. Geen nou, arzitek, nou, wij zijn eruit. Nou, er is nog wachten af en houd je op de hoogte bij ZFM Soundboards. Blijf luisteren, ook voor de lekkere muziek zoals deze van London Beach. Non-stop op de zaterdagmiddag bij uh, CFM. Als eerste landen I've been thinking about you, gevolgd door deze gouden oude. klinkje lekker in stereo? Jodie, die Association en Windy. Ja, was, gisteren was het uh, behoorlijk uh, noodweer uh, later uh, op de avond, uh, Albertjan. En we hebben ook uh, onweer gehad. En vanwege waarschijnlijk het onweer zijn we even wat minder goed te ontvangen. Dus. Uh,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 Uit de begintijd van deze Madonna. Je hoorde een van haar eerste singles inderdaad, Like a Virgin. andere was Dress You Up Material Girl en uh, noem maar op. Ja, je had er, oh, Gambler, was ook een hele bekende van haar. Het is uh, inmiddels bijna kwart voor vier. Zal wordt een hele goede middag maandagmiddag voor de herhaling als je naar nou luistert. En alles is het gewoon live op de zaterdagmiddag. En uh, we zijn nog bij je tot aan vijf uur vanmiddag. En dan uh, om zes uur het volgende programma.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 Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. 3 uur. Dit is Jeroen Jepke met het NOS-journaal. De rechter in Hongarije heeft de Nederlandse atleet Rolf B. veroordeeld tot 5 jaar cel voor drugshandel. De andere verdachte, gert N., kreeg ook 5 jaar. Eerder hadden ze ingestemd met hogere celstraffen van 8 en 10 jaar. Rolf Bey en zijn vriend werden vorig jaar op het Hongaars muziekfestival SIGET... betrapt met een grote hoeveelheid ecstasypillen en joints. Die verkochten ze vanuit hun tent. De straatwaarde was zo'n 300 werkers met pensioen. Het Capino Ballet en muziekfestival Eurosonic Noorderslag... krijgen de komende vier jaar toch weer subsidie. De Tweede Kamer heeft minister van Engelshoven gevraagd... om een negatief subsidieadvies van de Raad voor Cultuur in de wind te slaan. De Kamer en de minister vinden dat de cultuursector steun nodig heeft vanwege de coronacrisis. In april trok het kabinet daar al 300 miljoen euro voor uit. Volgens Van Engelshoven staat als een paal boven water dat er gesproken moet worden over extra steun. Maar ze wil geen bedragen noemen voor... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...